Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Blok duigt voor zijn uitspraken over de multiculturele samenleving. In antwoord op vragen van de Partij van de Arbeid schrijft hij dat hij woorden heeft gebruikt die ongelukkig en onzorgvuldig zijn. De uitspraak dat we niet goed in staat zijn binding aan te gaan met voor ons onbekende mensen had hij naar eigen zeggen niet moeten doen. GroenLinksleider Klaver heeft in een open brief premier Rutte opgeroepen afstand te nemen van de woorden van Blok. Morgen komt de ministerraad voor de eerst weer bij elkaar. Zangeres Aretha Franklin is overleden. De Queen of Soul, zoals haar bijnaam luidde, was al langere tijd ziek. Haar grootste hit was Respect, een cover van een nummer van Otis Redding. Franklin bracht in 60 jaar tijd meer dan 40 albums uit. Ze overleed in haar huis in Detroit in het bijzijn van haar familie. Aretha Franklin was 76 jaar. De Jehovah-getuigen hebben er geen bezwaar tegen dat er aangifte is gedaan van seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Dat laat een woordvoerder weten nu het OM negen gevallen van seksueel geweld binnen het kerkgenootschap onderzoekt. Maar volgens de stichting Reclaimed Voices wordt misbruik binnen de jehovas getuigen vaak toegedekt. Het afschaffen van de dividendbelasting kost veel meer dan gedacht. Door de groeiende economie wordt de maatregel mogelijk 600 miljoen euro per jaar duurder, bevestigen bronnen in Den Haag. Premier Rutte is een groot voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting. Hij denkt dat daardoor grote bedrijven hun hoofdkantoor eerder in Nederland houden of vestigen. KLM overweegt te stoppen met het verkopen van duty-free artikelen in de lucht... De omzet daalt al jaren, onder meer door de opkomst van online winkelen. En de luchtvaartmaatschappij zoekt naar alternatieven die meer opleveren. Corendon is al een paar maanden geleden gestopt met de verkoop van duty-free artikelen. Het weer bewolkt en af en toe zon, 21 tot 26 graden. Later vanavond en vannacht gaat het regenen en er is ook kans op onweer. Morgen trekt de regen weg en breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen files.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 See you. facing the strangest of places down on the underground station passing by. I get a mad sense of danger feel like my heart couldn't take it Because if we met we'd be strangers you and Still I play. And song Zo.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 Ook op internet www.cfm-zandvoort.nl ZMU Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoriquent je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine, à Kim le fils du forgeron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 het a continué comme ça jusqu'au soleil couchant De féroce, si extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres enferré là et pour toutes les lois De la tribu de Tana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 Le vent stout flotte toujours sur la Bretagne armoricaine J'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là Je suis devenu roi de la tribu de Dana Dans la vallée De Dana Dans la vallée Je oh, le oh, entendre les mots Dans la vallée Check your radio in the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 You better than you treated me I'm on to you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 Flash has gone behind Loud voice booming Please step out onto the line Ballet bridge loads of comfort Cine just hides her eyes Policeman taps the shades and that a Chevy 69 How bizarre How bizarre, How bizarre. How bizarre. Destination unknown As we're pulling for some gas A freshly placed poster Reveals a smile from the back Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey Village speaks righteous, sister Sina says funky How bizarre How bizarre. how bizarre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 Speelkwartiertje van uh, Jaapje Koper. Dat, uh, dat is dan wel uh, duidelijk. nou zou ik iets moeten horen. Uh, en dan is het lijntje niet helemaal goed uh, terechtgekomen. Omdat ik er weer iets in moet drukken. Um, ja, er zijn een aantal zaken, vrienden. Uh, de 1 een viert een, uh, een 60-jarig verjaardag. En er is ook triest nieuws. Want Arita Franklin is overleden. Maar om te beginnen met de jarige Job van vandaag. Doen we dan maar even eentje van Madonna. Wel uit een uh, verleden Gambler ga je nu horen. En daarna komen er, er dus nummers waar Arita Franklin een bijdrage heen geleverd heeft. En dat uh, is dan wel ook weer uit de jaren tachtig. Want toen heb ik Arita Franklin eigenlijk echt meegemaakt. Bovendien heb ik ook nog iets met die plaat. Want in het verleden toen wij als Eti Piraten de, ja, de, uitzendingen, de marathon uitzendingen gingen doen. Was dit de eerste die we hebben gedraaid. Kan ik me nog herinneren. Zo kan het lopen dus in het leven. Ja, George Michael ook al niet meer onder ons. En sinds vandaag ook Arita Franklin niet meer onder ons. Maar de muziek blijft nog altijd gewoon zoals het clichématig matig klinkt springlevend. We hebben er dus nog eentje van uh, um, Arita Franklin. Die heb ik toevallig net ook uh, gedeeld op mijn eigen Facebook uh, pagina. En dat is uh, deze van de Eurythmics, waarin diezelfde Arita Franklin uithaalt. Dat is Kippenvel. Hier is Sisters are doing, doing for themselves. Krijgen ze wat? M'n niet uit. Straks, naar achter. Alternative FM.